jongens het ook heel goed hebben gedaan met rappen en uh, ze ook de, dus de zaal gewoon helemaal gerokt hebben. Ze hebben ook hard hun best gedaan, dus natuurlijk major respect naar iedereen. Sta ik nog goed of? Uh... Jij gaat, je gaat helemaal goed. Okay, gelukkig, ja. Ik zie een beetje niks. Als masker voor mijn ogen. Nee, het gaat helemaal goed, anders had ik het al gezegd. Uh, maar ja, de jongens hebben het super goed gedaan en uh, ja, ik ben ook trots op iedereen natuurlijk. Ik ben, uh, dus ja, dat is, uh, dat is het ja. Hé, hey, ik wens je nog heel veel plezier vanavond. Geniet lekker van de andere ex. Dankjewel. Er wordt even iemand langs de want de camera aan de zaal is Geen uitgevallen. Probleem. Geniet ervan. Uh, ja, veel plezier nog. Je hebt gewoon zo goed gedaan, dat de camera is uitgevallen. Applaus. Ja, op. echt ongekend. Dankjewel. <plaats> en dat was het gooien. We gaan nu heel snel naar het nieuws. En ik kan niet zien of de mens in de zaal is begonnen. Want het zal heel veel snel. De batterij verwisselen van de camera. Tot zo. ...wil dat jullie uit volle borst met alle liefde haar aanmoedigen, haar alle liefde geven. Geef het op voor Roi Dankjewel. Say. Sing my god! What it's like with you It is you I feel it is you I feel Je horen van Raw Silhouette! Raw wow, Silhouette, hier bij de Roep, ook de Night Editie. We gaan er zo meteen uitgebreid spreken, maar ik heb het je beloofd. Uh, we gaan hem even terug van een instrumentaal stuk doen: Beyoncé met Patricia. In the bed, I'm my thing in the grill. In the with my eyes, sitting low. Every boy in here with me got that small. Every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake by the town. Looking like the image every time I come around. Mm. jesus you tell me how. vandaag. Um, intussen staat voor mij raw silhouette. Oftewel, hoe ging het? Ja, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik vond het echt geweldig en het publiek, oh heerlijk, heerlijk publiek. Jij ja, hebt je genoten? Ja, zeker, zeker. Ik ben helemaal bezweet, helemaal uh, nat hier. Hard, hard gedanst, hard bewogen, hard genoten. Ja, ja, helemaal. Hoe heb je op zo'n avond als deze voorbereid? Um, ja, ik ben best wel, ik was heel zenuwachtig, omdat dit dus de eerste keer was echt hier in het Patronaat. En um, ik heb eigenlijk heel veel thuis gerepeteerd. Ik heb zeg maar een kamertje hier in Haarlem en daar heb ik een kleine setup. Dat is heel grappig, omdat ik uh, uiteindelijk best wel veel breakbeat muziek maak, maar ik heb een heel oudbollig bureau. Dus een vriend van me zei een keer, dat vind ik zo geniaal, dat jij hier oefent achter een oudbollig bureau. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Oefenen achter een oud bureau. <laughs> Want hoe lang ben je hier al mee bezig? Uh, nou ja, ik produceer zo'n twee, drie jaar. Dus dat is nog niet heel lang. En uh, dit is denk ik de derde... Denk ik. Heb je ook veel mensen meegenomen vandaag? Ja, zeker. Die hebben mij allemaal voor het eerst vandaag gezien en uh, dat oh, was heel leuk. Spannend dan. Ja, ja. Ja, zeker, zeker. En terwijl je dan daar zo stond dat je op een gegeven moment dacht van. Oh, dit ga ik sowieso de volgende keer anders doen. Um, ja. Ja, Ik denk dat ik voor mij heel belangrijk is. Um, ik had wel gezonde zenuwen, maar ook wel best wel heel erg. Dus ik denk dat het gewoon, gewoon goed is voor mij om. Uh, nou, wat meer vertrouwen in mezelf te hebben. En te denken van, weet je, ik ben ook maar een mens. Mocht iets nou misgaan, ik geniet gewoon. Dus ik denk wat minder streng zijn op mezelf. Dat dat wel een ding is dat uh, jij zou helpen. Je, je zei net in die halve minuut voordat we net live gingen dat je al heel perfectionistisch bent. Ja, ja. Merk je dat dan ook dat het dan naar voren komt terwijl je bezig bent? Of komt dat allemaal pas daarna? Nee, terwijl ik bezig ben, dan stuurt de muziek me echt. Dus dan ben ik echt bezig met gewoon mijn passie, met dingen wat ik leuk vind maar ervoor of erna, dan, uh, ja, dan ga ik wel even nadenken, ja. hey hoe vond je de rest van de avond? Heb je een beetje genoten? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Ook super tof om de andere artiesten te zien. En uh, super grappig dat uh, van hiphop uh, en rappers ineens uh, ja, iets anders. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Is het dan ook, merk je dan een soort van verschil? Dat, uh, er werd net ook al bedoeld voordat je podium opging. Jij bent de enige chick die vanavond hier heeft gestaan. ja. Dat is best ja. bizar. Ja, dat is bizar, inderdaad. Ik, uh, ja, geen idee waarom eigenlijk. Ik dacht, toen ik het hoorde, dacht ik ook van: oh, ben ik nou de enige vrouw? Maar ja, verder was het voor de rest gewoon super gezellig met iedereen. Dus ik voelde me niet echt per se verschillend. Ik vond het wel uh, leuk, gelukkig maar. Yes. Um, ik wens je een hele fijne avond nog. Geniet ervan. Geniet nog even van de laatste act. Geniet van de uitslag. En van alle vrienden en familie die voor je in het publiek staan. Dankjewel, dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg. Real silhouette hier bij de. Let's go! Met z'n allen... Nou, lekker gaan knallen. Ik het wel. Nogmaals, iedereen hartstikke bedankt. Het was echt een eer om weer te staan. Laat je horen voor Kato Kato! Kato Kato, zometeen zullen we hem uitgebreid spreken. Eerst is dit The Fugees met Killing Me Selfly with his tongue. Vanuit Patronaat is dit de Robakta woord. Onderste 5 Strum mijn pain with his <middels> fingers. Singing my life with his words Killing me softly with his song. His finger